De, bank. de groei komt dit jaar uit op 1,7% en voor 2011 en 2012 verwacht de bank ook zulke cijfers. De Nederlandse bank komt ook met een waarschuwing. Er is nog veel onzekerheid en daarom is het fundament onder de groei niet erg stevig. Het weer langs de kust sneeuwbuien. Het is 2 graden aan zee tot min 2 in het oosten. Vanavond gaat het weer overal vriezen. Ook morgen vooral in het westen sneeuwbuien, dan temperaturen van min 1 in het noordoosten tot plus 3 in Zeeland. Dit was het NOS Journaal.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 Als je nou gaat rijden met dit weer, zorg dan wel dat je ramen dat er geen sneeuw meer op zit. Want wordt het wordt een beetje rommelig, zie ik het hier allemaal voor de deur gebeuren. En nou ja, het komt helemaal goed. Even was dat. Met een mooie versie van Knocking on Heaven's Door. En ik weet niet van wie die originele is, maar ik ken hem in de versie van uh, Clapton, Dat is ook mooi hoor. Het zou zomaar kunnen dat dat de originele versie is. Maar er zijn 100.000 honderdduizend versies geweest. Volgens mij is iedereen er gewoon zelf kwijt wat nou het origineel ervan was. Het vorige uur met de afkondiging zei ik iets over agenten eten bewijs in een zaak op. Nou, dan ga ik je vertellen hoe dat kan. Uh... Free player heeft een fout opgetreden. Uh -oh. Ja, ga maar lachen Rob, dankjewel. Uh, weet je wat we dan gewoon doen? Doe zo. maar zo. Maakt niks uit. Uh, Brits agenten smikkelen... Uh, ...tijdens een zaak in een zaak wat uh, pizza's op... ...tot ze erachter kwamen dat ze mogelijk bewijs hadden verorberd. Ze hadden de pizza's gekocht en uh, een courier, uh, van een koerier die geen gehoor kreeg bij het huis van de verdachte. De pizza's waren besteld door een bende die een man hadden gegrijzeld. Met slachtoffer wist ontsnappen en belde de politie. Uh, de daders verdwenen voordat de agenten uh, en de pizza's er waren. De agenten kochten de, agenten kochten de pizza's van de koerier met korting... Ze, waren, ze, ze hadden niet doordat de pizza's het bewijs leefden dat de daders in het huis waren geweest. Het is maar dat je het weet. Vorig uur had ik ook een mooie kerstnummer. Maar er moet ook een mooi Sinterklaasnummer komen natuurlijk. Want dat is morgen, is je pakjesavond. Schoentje kan je vanavond voor de laatste keer zetten. Ik weet niet of je er iets in krijgt, want de daken ligt wel heel veel sneeuw op nu hoor.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 besluit en laat schepen achter stiekem vlucht weg naar een nieuw begin we'll hop on my you are engine driver in a bunny suit If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 this little girl insane And fly away to someone new Everybody's gone They left the television screaming The radio's on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 Ik weet het wij van de zijn, maar de paparazzi is dan ook alweer buiten. <laughs> Want overmiddelkoop, ik zie we mooie foto's te maken met het uh, prachtige winterse weer. En dan wil ik wel vakantie gaan naar Spanje, net zoals uh, Bluff en de Counting Crowns, dat zo mooi zingen. Uh, ja, Rob. Robby Harms, onze vieze. ...voorzitter, met nadruk op vieze, niet V-I-C-E, nee, van vieze, weer van eeuw. De Australische Gilbert Huin ontwikkelde mannen slips ...die dankzij nanotechnologie de geur van winden tegenhoudt. Ja, mannen die last hebben van windigheid... ...kunnen er terug gerust eentje laten vliegen zonder hun omgeving te vergassen. Slips van het merk Foreskins zijn namelijk behandeld met speciale technologie van nanotex... ...die ervoor zorgt dat de geur niet naar buiten kan. De huid kan echter nog wel ademen... Uitvinding Gilbert Huyn kwam uh, naar eigen zeggen op het idee omdat hij erg veel last had van zijn uitlatgassen van de familieleden van hem. Hij was twee jaar bezig geweest uh, met het onderzoeken en deed succesvolle tests bij 50 vrijwilligers. De slips kunnen online besteld worden en kosten 17,71 euro per stuk. En die 1 cent is dan denk ik gestolen. Voorlopig zijn alleen mannenmodellen beschikbaar. We willen ook nog graag meegeven dat enkel de geur tegengehouden wordt. Gênante geluiden zijn nog steeds voor eigen rekening. Ja, nee, de voordeel is, ik laat hele, de hele zachte winkjes altijd in die stinken. Dus ik denk dat ik er maar zo eentje ga bestellen. En dan uh, doe ik iedereen hier in de studio een groot plezier. Ja, een jongen uit Frankrijk die een auto had gestolen is dankzij één minuut onder zijn straf uitgekomen. Zijn advocaat pleitte dat de jongeman een minuut voordat hij volwassen werd, zou zijn aangehouden. De tiener werd om 11:49 uur op 28 november aangehouden. Dat is zijn verjaardag is dat. Om 11:50 uur zou de jongen 18 zijn geworden. <laughs> en dat is niet voldoende om vast te stellen wanneer iemand jarig is. Iemand is jarig op een precies tijdstip. Redeneerde de advocaat van deze verdachte. En wat leuk. Ga even nadenken. Wanneer ben je eigenlijk geboren? Welk tijdstip? Ik weet het niet meer hoor. Wat jij nog wel weet, vracht eens even je ouders als ze nog zijn of kijk even in de boeken.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 so serious die ogen. Als je, als je zingt, jongen, ik wil nog meer verwezen toen ik hem keek. Hij is zo knap, hè. Hij is echt een lekker ding. Maurice Mulder. to talk about But they don't think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 long Swift, You Belong With Me en de weer een mooi nummer van Rigby. One Song. Even kijken of er nog uh, mooie berichten voor je. Heb. Weet je wat ik ga doen? Ik ga de bioscoop top 10 voor je doen. Daar heb ik wel zin in. Uh, op nummer 10 hebben we een comedy staan uit het Verenigd Koninkrijk. Met onder andere Jim Broadband en Leslie Manville. Another Year. Op nummer 9 hebben we Buried, een mystery film uit Spanje. Jawel. Jack S. 3D, een documentaire noemen ze dat. Nou ja. Ik neem niet echt een documentaire, documenteren, want het Johnny Knoxville, Ben McGarry, Ryan Dunn, uh, Steve O, de Wee Man, die kleine bijvoorbeeld. Die halen allemaal leuke grappen en grolen uit wat je, nou ja, letterlijk Don't Try This At Home versie is. Op nummer 7, Dude Date, kom die film uit Amerika. Op nummer 6, Dick Trom, de familiefilm uit Nederland, met onder Eva van der Geurt en thuis Reumer. En Marcel Musters natuurlijk. Uh, Sinterklaas in het pakjesmysterie, jawel, ze erin. De familiefilm uit Nederland met onder andere Frans Bauer op nummer 5. Op nummer 4, haar naam was Sarah, de dramafilm uit, uit Frankrijk dit keer. De Eetclub, de thriller uit Nederland op nummer 3. Sint, de film van Dick Maas op nummer 2. En hoe kan het ook anders? Nou, hier is er weer. Harry Potter and the Deadly Hallows Part 1. Actiefilm met onder andere Emma Watson, Daniel Radcliffe en Helena Bonham Carter. Ja, dat kennen we natuurlijk allemaal. Waar dat over gaat, Harry Potter. Maar waar gaat deze Deadly Hallows Part 1 nou over? Nou ga ik vertellen, want Harry, Ron en Hermione beginnen aan een levensgevaarlijke missie... om het geheim achter Voldemort's onsterfelijkheid uh, te vinden en te vernietigen. De drie vrienden zijn nu aan hun lot overgelaten zonder de begeleiding van hun professors... in de bescherming van professor Perkamentus, en wel ofwel Dumbledore. Ze moeten nu uh, meer dan ooit op elkaar vertrouwen, maar er zijn duistere krachten onderin die hen uit elkaar dreigen te drijven. Nou. Intussen is de tovenaarswereld een gevaarlijke plek geworden... voor alle vijanden van de heer Van het Duister, oftewel Voldemort. De langgevreze straat is losgebrast. En Voldemort's dooddoenders bezetten het ministerie van Toverkust... en zelfs Zwijnstein, waar ze iedere terror terroriseren en arresteren... die hun tegenwerkt. Nou ja, ga gewoon kijken. Hè. Is in alle bioscopen te zien. En wil je nou weten wat in de bioscopen in Zandvoort te zien is... kijk, kijk dan even op TekstTV... Nee, luister dan even tussen 2 en 5. Dus de wordt op zaterdag zal Albert-Jan Vos zijn eigen bioscoopagenda uh, gaan presenteren voor jou. En dat doet hij op zijn mooie, gevoelige gezellige manier. Die ik heb gekregen, een moment ben je even deel van mij.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 You know I'm not that kind <laughs> Woo! Uh, Come on He has the love that zien hoor je? Iedereen is van de wereld. We gaan een paar mooie berichten er weer even bij pakken. De ouders van een 9 maanden oude jongetje, Rolrol. Ruig, rui. ik voelde het eerst met Kijk Chinese. er raar op toen het kindje opeens een staartje begon te groeien. Het Chinese jongetje werd geboren met een uitstulping van ongeveer 1 centimeter. Maar inmiddels heeft het kind een staart van wel 5 centimeter alweer. Nou, vlak na zijn geboorte stelt doktoren vast dat het jongetje geboren was met een teeth hurt spinal, syndrome, spinal cord syndrome. Het syndroom zorgt voor vergroeiing van de ruggengraat. Gelukkig zou hij snel geopereerd kunnen worden. Helaas werd bij Rai ook een hartziekte vastgesteld. Waaraan hij eerst geholpen moest worden. Nou, na de hartoperatie konden de ouders de operatie in de ruggengraat niet meer betalen. De ouders zijn nu geld aan het inzamelen om de staart van de zoon te kunnen laten verwijderen. Nou, stort even op uh, Giro. Uh... Ja, 485, 403, dat is mijn gier over. Komt het uh, niet goed, want dan hou ik het lekker zelf. Nee, uh, moet je me even opzoeken als je er geld voor wil uh, betalen, wil sponsoren. Dan moet je maar even op uh, internet gaan zoeken waar je naartoe moet. Nou ja, de beelden van Noord-Korea dat op 24 november het Zuid-Koreaanse eiland gyeong beschoten zitten nog vers in het geheugen? Nou, toen de leider van de regeringspartij GMP het eiland nadien bezochten, poseerde hij je met twee Noord-Koreaanse granaten in de hand. Althans, dat dacht hij toch? Aung San Su -so poseerde met de twee granaten in een gebombardeerde woning op een getroffen eiland. Dit zijn granaten, zei de man, die voor de gelegenheid, uh, voor de gelegenheid militaire kleding ook had aangetrokken. Ze moeten hier zijn terechtgekomen. Na nou, nadere analyse blijkt de projectielen iets minder gevaarlijk te zijn dan gedacht... Nadat de camera had ingezoomd, werd het duidelijk dat de zogezegde granaten. eigenlijk gewoon doodgewone thermosflessen waren. Nou, sinds, uh, die beelden, uh, dinse, sinds die beelden. Dinsdag vrijgeven, is dan zo het mikpunt van de spot in eigen land. Ja, een beetje minder, maar als lid van Silent Aid. probeert Gudrun Himmler, de dochter van ss voorman Heinrich Himmler. nazi's te helpen die in nood zijn. Dochter Himmler assisteert op dit moment. De Nederlandse natie Klaas Faber. Hem hangt uitlevering van Duitsland naar Nederland boven het hoofd. Vanwege oorlogsmisdadigen. Na de krant Dele Mail meldt dat, uh, dat de organisatie Silent Aid eerder de nazi Samuel Koens financieel assisteerde toen hij terecht stond. Nou, de hulporganisatie bestaat uit uh, tussen de 25 en 40 leden. En bestaat dankzij giften van anonieme donors, uh, donoren. De 81-jarige dochter van Himmler woont in München. En heeft twee kinderen. Nou, toen ze klein was zocht ze haar vader regelmatig op in concentratiekampen. Ze kreeg hier de bijnaam nazi-prinses. Volgens de Daily Mail is de dochter altijd een, een daddy's girl gebleven. En heeft ze haar leven in het teken gesteld van het helpen van zijn ex-kameraden. Nou, papa Heinrich pleegde zelfmoord op 23 mei 1945 in Britse krijgsgevangenschap. Het is allemaal wat hè. Zo direct uh, tussen twee en uh, vijf heb je Zandvoort op zaterdag... Een bomvol programma, maar ik heb even een mooi nummer uitgevonden. Ik uh, hoop dat het wel een beetje bij ze past. All the things she said. En daarvoor natuurlijk de mooie nummer Drunk Again voor de Boys, tussen 2 en vijf. voor op zaterdag, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren want de hele studio loopt vol. Ik denk dat ze een potje sneeuwvoetballen gaan spelen zo direct op de Zandvoortse velden, dat ze daar verslag van gaan doen. En uh, nou ja, ik ga gewoon luisteren, daar kan ik uh, niks anders aan doen, ga ik ook doen. Ik kan niet voorspellen wat ze gaan doen.